KARELTJE EN DE MEESTERVANGER Kareltje was zes jaar. Hij was heel klein voor zijn leeftijd en erg mager. Hij had een bleek gezichtje en hij droeg een bril met grote glazen. Kareltje wilde uitvinder worden. Uitvinder kun je pas worden als je groot bent, zei zijn vader... Maar ik ben een wonderkind, zei Kareltje. Ja, zei zijn moeder, dat is waar. De moeder van Kareltje vond het niet altijd even leuk dat haar zoontje zo geleerd was. Want in plaats van de koekjes op te eten die ze hem bij de thee gaf, bouwde Kareltje er allerlei dingen van. Zoals bijvoorbeeld een raket. En Kareltje kende al een heleboel moeilijke woorden... waarvan zijn moeder niet eens altijd wist wat ze betekenden. Op een dag was de moeder van Kareltje bezig met de grote schoonmaak. Het hele huis stond vol met emmers, bezems en zwabbers. Er moet een snellere manier zijn om een huis schoon te maken, dacht Kareltje. En hij ging naar de schuur in de tuin waar de werkbank van zijn vader stond... Kareltje bouwde een machine die er heel raar uitzag. Aan één kant had de machine een grote trechter... en aan de andere kant zat een grote vuilniszak. Kareltje bracht de machine naar binnen. Wat is dat? vroeg zijn moeder. Een super stofzuiger, zei Kareltje. En voordat zijn moeder hem kon tegenhouden... had hij de machine al aangezet... Er klonk een oorverdovend lawaai. Hij werkt, riep Kareltje blij. Maar zijn moeder begon te gillen. Want de superstofzuiger zoog niet alleen stof op, maar alles wat in de buurt stond. Hij zoog een pot jam van de tafel, daarna de kopjes en schoteltjes, het tafelkleed en nog veel meer. Kareltje vond het prachtig. Eindelijk had hij iets uitgevonden dat echt werkte. Hij schoof de superstofzuiger in de richting van het fornuis. De deksels vlogen van de pannen en de aardappels en de boontjes werden door de superstofzuiger uit de pannen gezogen. Daarna sprong de ovendeur open en de kip verdween uit de oven in de zak van de superstofzuiger. De moeder van Kareltje werd heel boos en zijn vader riep Zet dat ding af en ga naar je kamer. Het spijt me, zei Kareltje. En hij dacht, het is niet altijd leuk om een wonderkind te zijn. De volgende dag gaf Kareltje de superstofzuiger met de vuilnisman mee. Maar daarna was hij zo bedroefd dat zijn ouders zich ongerust begonnen te maken. Kareltje ging natuurlijk al naar de grote school. Maar... Hij zat niet in de eerste klas, hij zat al in de vierde. Voor zijn leeftijd had hij natuurlijk in de eerste klas moeten zitten. Maar de juffrouw had hem de klas uitgestuurd... ...omdat Kareltje haar steeds verbeterde. Het hoofd van de school had Kareltje daarna in de vierde klas gezet. De meester van de vierde klas, meneer Streng... ...had op de universiteit gestudeerd. En hij kon Kareltje nog wel een paar dingen leren... Al was het niet veel. Meneer Streng had vaak een slechte bui. Op een dag gooide hij een krijtje naar Bertje. Daarna riep hij dat alle kinderen tijdens het speelkwartier binnen moesten blijven. En smiddags maakte hij Jenneke aan het huilen. Hij is niet aardig, snikte Jenneke na schooltijd. Droog je tranen maar, zei Kareltje. Ik heb een plan. Na het avondeten ging hij naar de schuur. De hele buurt kon hem horen hameren en boren. Tegen bedtijd deed Kareltje de deur van de schuur op slot. Hij zei, welterusten en ging doodmoe naar bed. De volgende morgen reed Kareltje op zijn nieuwe uitvinding naar school. Wat is dat? vroegen de kinderen. Dit is een meestervanger zei Kareltje de meestervanger was heel groot de machine leek een beetje op een robot maar als je goed keek leek hij ook wel wat op een draak Kareltje had op zijn bek een grote glimlach geschilderd omdat hij niet wilde dat Jenneke bang zou zijn voor de meestervanger oh het is een geweldige machine Kareltje, zei Jenneke Kareltje verstopte de meestervanger onder een stapel jassen. Na het speelkwartier reed hij de machine de eerste klas binnen. De meestervanger bleek ook wel juffrouwen te vangen... ...want één grote hap en de juffrouw van de eerste klas was verdwenen. Hoera! riepen alle kinderen. En ze maakten zoveel lawaai... ...dat de andere meesters en juffrouwen kwamen kijken wat er aan de hand was... De meestervanger liet de juffrouw die tekenles gaf en die vlakbij stond meteen verdwijnen. Het laatste wat de kinderen van haar zagen waren haar rode kousen. En daarna rolde de meestervanger over de gangen en liet alle juffrouwen en meesters verdwijnen. Ook hoofdmeester Streng. Kareltje reed de meestervanger in een kast en deed de deur op slot. Vooruit, kinderen, zei hij toen. Allemaal terug naar je eigen klas. De kinderen deden wat Kareltje had gezegd. Want ze begrepen wel dat hij nu de nieuwe hoofdmeester zou worden. Kareltje ging naar de kamer van de hoofdmeester, ging achter het bureau zitten en dacht diep na. De volgende morgen kwamen alle kinderen al vroeg op school... Ze dachten dat het nu wel heel leuk zou worden om naar school te gaan. Zonder meesters en juffrouwen konden ze immers doen waar ze zin in hadden. Maar toen ze in de klas kwamen, zagen ze wat Kareltje op het bord had geschreven. Eerste les, sommen. Tweede les, schrijven. Derde les, aardrijkskunde. Vierde les, toespraak door de nieuwe hoofdmeester. En wanneer gaan we dan spelletjes doen? vroeg Simon brutaal. Leren is belangrijker, zei Kageltje streng. Maar jij hoeft niet te leren, riepen de kinderen. Hoofdmeesters doen niets anders dan de hele dag in hun stoel achter hun bureau zitten. Juist, zei Kageltje: En ze geven kinderen die brutaal zijn straf. En omdat jullie zo brutaal zijn, mogen jullie voor straf tussen de middag niet naar huis. Behalve Jenneke, want die is altijd lief. Smiddags kwam Jenneke terug op school. Ze had geen hap kunnen eten. Zo erg vond ze het dat Kareltje de andere kinderen op school had laten blijven. De andere kinderen hadden dan ook heel erg honger. Ik wilde maar dat meneer streng terug was, haalde Jenneke. Die was wel streng, maar niet zo streng als jij. Op dat ogenblik kwamen de ouders van de kinderen de school binnen. Ze waren natuurlijk ongerust geworden toen hun kinderen tussen de middag niet naar huis waren gekomen. Voorop liepen de vader en moeder van Kageltje. De kinderen vertelden wat er met hun meesters en juffrouwen was gebeurd. Waar is die meestervanger, Kareltje? vroeg zijn vader. Kareltje deed de kastdeur open. Nu, ik heb toevallig ook een uitvinding bij me, zei vader. En hij pakte een blikopener uit zijn zak... en maakte een groot gat in de zijkant van de meestervanger. Eén voor één rolde alle meesters en juffrouwen naar buiten. Als laatste kwam de hoofdmeester naar buiten. Ze keken allemaal verbaasd om zich heen... want ze wisten niet wat er met hen was gebeurd. Maar toen de hoofdmeester de meestervanger zag... herinnerde hij zich ineens alles. Hij werd bleek en riep... Alle kinderen hebben vanmiddag vrij van school. De kinderen riepen... Hoera, lang leven de hoofdmeester... Kareltje liep met zijn ouders naar huis. Als we thuis zijn, ga je voor straf zonder eten naar bed, zei vader. En laat me niet merken dat je nog eens een uitvinding doet. Nee, vader, zei Kareltje. Ik zal wachten tot ik groot ben. De vader en moeder van Kareltje schoten in de lach. Eigenlijk vonden ze dat het best leuk was om een wonderkind te hebben... En de andere vaders en moeders in de stad waren blij dat hun kinderen geen wonderkinderen waren.